Liselotte Thomasen met het NOS journaal. Het Belgische moederbedrijf achter de modeketen Steps, Miss Etam en Claudia Streeter is failliet verklaard. Het Bedrijf had al langer financiële problemen en de coronacrisis en de lockdownmaatregelen waren de doodsteek. In Nederland vroeg het bedrijf vorige week uitstel van betaling aan. Miss Etam heeft ruim 100 winkels in ons land, Claudia Streeter ruim 30 en Steps 9. In Os is afgelopen nacht een auto achterop een politieauto gebo gebotst. De bestuurder van Twintig was vermoedelijk onder invloed van lachgas. Zijn auto vloog naar de botsing in brand. De politieauto raakte zwaar beschadigd. De bestuurder van de auto moest naar het ziekenhuis. Hij was voor de botsing met de politieauto al tegen een lantaarnpaal en verkeersbord aangereden. Op een aantal plekken in Groot-Brittannië is het vanaf volgende week mogelijk om binnen anderhalf uur de uitslag van een coronatest te krijgen. De overheid verdeelt een half miljoen snelle testkits onder verzorgingshuizen en laboratoria. Nu duurt het vaak nog 24 uur of langer voor de uitslag er is. De nieuwe methode is geschikt voor covid-19 en voor griep en kan volgens de Britse regering levens redden. De Noord-Ierse oud-politicus John Hume is overleden. Hij was een van de drijvende krachten achter het akkoord van Goede Vrijdag... dat in 1998 een einde maakte aan de gewelddadige strijd... tussen de protestanten en de katholieken in Noord-Ierland. De katholieke Hume kreeg daarvoor samen met de protestantse leider David Trimble... de Nobelprijs voor de Vrede. John Hume was 83 jaar. Onderzoekers hebben een verbeterd antivirusmiddel ontwikkeld tegen RS, meldt de Volkskrant. RS, een aandoening aan de luchtwegen, is na malaria wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak onder pasgeboren kinderen. Het vernieuwde middel is veel krachtiger, waardoor baby's veel minder vaak een injectie nodig hebben. Twee enkele buien met kans op onweer, later op de dag droog en periode met zon. Het wordt 19 tot 23 graden, morgen geregeld zon en rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Goedemorgen. Goedemorgen met Ingeborg. Goedemorgen Ingeborg. Nou, het is een klein beetje een rare situatie hier. Want uh, we hadden wat problemen met de techniek. Ja. Uh, even voor de luisteraars. Uh, dit is Goedemorgen Zandvoort. Het is zaterdag 31, oh, pardon, 31 1 augustus. En uh, ik ga zo meteen de rest vertellen. Maar ik ga eerst met jou praten. Want ik ben blij dat ik je aan de telefoon hebt nu. Uh, Ingeborg, Engelsma. Ja. Jij bent van... Uh, uh, men noemt dat een natuurwinkel, maar ik denk dat jij het anders noemt. Um, ja, ik ben uh, alternatieve genezer, therapeut. En daarnaast uh, heb ik ook een, um, een klein winkeltje in de Zeestraat. Waar ik uh, op natuurlijke manieren uh, mensen probeer te genezen. En daarnaast ook een, een klein, ja, van de bigger winkeltje noem ik het maar, uh, heb. Ja. En, en je zit er al een tijdje, hè. Dat is, uh, volgens... Hoe lang zit je er nu? Uh, nou, ik zit in, in dit pand zit ik nu zeven uh, kijken, ik denk vijf jaar. Maar ja. ik kan wel zeggen, ik uh, ga nu strakjes krijg ik de sleutel voor het nieuwe pand op de grote krocht. Ja, het, uh, het oude pand van Shanna, hè, daar ga je naartoe. Ja, ja daar ga ik naartoe. En daar kijk ik uh, heel erg naar uit, want het, het wordt hier uh, een beetje te klein. Ja. En dan is het de bedoeling dat ik een uh, ja, echt een ouderwetse drogist uh, in Zandvoort neer ga zetten. Uh, een beetje Ala uh, van der stijl in haar ik weet ik Ja, die kent, iedereen, die kent iedereen natuurlijk. Ja, kent iedereen volgens mij eigenlijk wel. Ja, ja. En daarnaast ga ik dan, uh, dus het voorste gedeelte zou dan inderdaad de winkel worden. En daarachter, daar zal ik dus mijn werkzaamheden uh, gaan verrichten. Ja. En, en die, die werkzaamheden, nou, daar, daar is uh, jaren geleden enorm veel kabaal over geweest. Hè? Dat, uh, ja. uh, dat, toen dat nieuw was, uh, toen had iedereen daar wel een mening over. Maar ondertussen is dat uh, die negativiteit daaromheen is wel achterhaald. Want uh, ja, het doet heel veel mensen goed hè, wat je doet. Wat, wat, wat doe je precies? Uh, nou, ik, ik, ik ben alternatief uh, genezer. En ik, ik uh, hou me eigenlijk heel erg bezig met uh, mensen op een natuurlijke manier... De, bij te staan in bepaalde processen op die ziektes. Ja. Um, met name uh, kanker, dat is eigenlijk op dit moment wel uh, de vervelende nare ziekte, waar ik um, heel veel mensen mee help met ook uh, mooie resultaten. Ja. En dat is, ik kan eigenlijk wel zeggen, ik werk heel erg vanuit mijn hart. En uh, het is heel dankbaar ook om, uh, om, uh, om dat te zien. En en hoe uh, kun je met alternatieve geneeskunde. Uh, mensen daarbij helpen. Uh, uh, gaat het dan om pijnbestrijding of gaat het om symptoombestrijding? Uh, hoe, hoe moet ik dat zien? Nou, ik, ik, dat gaat als volgt. Ik, ik heb namelijk, uh, in, in China is het namelijk zo dat de mensen uh, met name met kanker behandeld worden. Zowel met het alternatieve als met de reguliere geneeskunde. Ja. In, in Nederland is dat helaas nog niet zo ver. In, op dit moment is het hier zo van, we geven chemo en uh, uh, pillen daarbij. Maar we kunnen niet, die combinatie, die wordt in Nederland dus niet gelegd. Nee. En dat is heel jammer. En ik ben dus in contact gekomen met, uh, met China, met het Cancer Hospital. Die daar op natuurlijke manier uh, pillen heeft en... Dat zijn terracotta-pillen die dus samengevoegd worden met de reguliere geneeswijze en die uh, voor verbluffende resultaten resulteren. Ja, en ja dat, is, dat is echt een uh, uh, heel dankbaar werk om dat uh, te mogen doen. Ja, en het is wel zo denk ik dat dat voor elke patiënt of voor elke klant, ik weet niet hoe je ze noemt, ja. anders is natuurlijk. Hè, want de, wat bij de ene helpt, dat helpt natuurlijk bij de andere misschien niet. Ja. Hoe, hoe, hoe kun je dat uit elkaar houden? Hoe kun je zeggen van nou bij die mevrouw moet ik of meneer moet ik dit product gebruiken en bij de ander ga ik dat product gebruiken? Uh, nou, dat is de kennis die ik uh, eigenlijk uh, het Cancer Hospital in China, uh, ja, wat, wat mij is bijgebracht. Kijk, garantie kunnen we nooit geven helaas in het leven. En uh, zowel een, een, een reguliere arts, ja, we, we kunnen niet zeggen van we kunnen je uh, beter maken. Dat is toch altijd maar uh, ja, afwachten en hopen dat het uh, goed zal resulteren. Dat geldt voor mij... Uh, idem dito, ik kan geen garantie geven. Nee. En, uh, ik kan alleen maar spreken uit ervaringen. En met name ook, er zijn inmiddels uh, al uh, enkele mensen... ook in, uh, in Zandvoort die, uh, die er al niet meer hadden moeten zijn. En die, uh, ja, die eigenlijk uh, hun doodvonnis al hadden getekend... dat uh, de, de, de reguliere arts te horen hadden gekregen van... het is voorbij. En ja, we toch weer nog steeds zijn. ja. En uh, de kanker is weg. Maar ik kan natuurlijk nooit garantie geven. Dat zal ik ook niet doen. Maar het is absoluut moeite waard om, uh, ja, om, uh, om te zien wat het met je doet. Ja. Uh, nou, het, het andere waar ik op doelde, dat, waren, dat was de darmspoeling, die jij, uh, waar jij ooit mee begonnen bent, uh, volgens mij. Ja, dat klopt. De darmspoeling. Ja, daar ben ik ooit inderdaad ook, uh, ook mee begonnen. En dat doe ik ook nog steeds in mijn praktijk. Ze zeggen wel eens... Uh, je darmen, dat is je tweede brein. Hè? En uh, ja, Alles wat zowel stress... Dat, kun, dat kan zich allemaal ophopen... in je darmen. Uh, darmspoelingen, dat is al, al... heel heel lang bekend. Dat is ooit begonnen bij de Egyptenaren. En als je een goede darmflora hebt... dan wil dat zeggen dat dat ook... 70% van de ziektes... die komen namelijk voort uit een verstoorde darmflora. Dus het is heel belangrijk... Om extra aandacht aan die darmen te geven. Ja, ja. ja. En, trein, hè, maar is, is dat iets wat, wat mensen uh, één keer uh, in, de, in de maanden doen of is dat uh, uh, één keer per jaar? Wat, wat is daar de aanbevolen uh, dosering van? Nou, eerst was het altijd zo: darmspoelingen... dat is echt een soort in het alternatieve circuit. Ja. Uh, tegenwoordig is het ook zo dat, uh, dat ziekenhuizen dus ook uh, darmspoelmachines hebben aangeschaft. Um, het wordt eigenlijk gedaan voor mensen, um, op, op vele niveaus wordt het eigenlijk toegepast. Dus niet alleen bij mensen die obstipatie hebben of darmproblemen uh. hebben. Maar ook met name in het psychische vlak Wordt het ook heel erg aanbevolen bij mensen die depressief zijn. Die een burn-out hebben gehad. Ja. Mensen die allemaal uh, lichamelijke ongemakken hebben. Ja. Dat wordt dan in een keur gedaan. En die keur die bestaat uit één keer per week een darmspoeling te doen. Ja. Gedurende vier weken. Hele Z mooie resultaten. Ja, zijn dat ook dingen die door de verzekeraar wordt uh, vergoed? Ja. Ja, dat, uh, daar heb je ook geen verwijskaart voor nodig, want dat valt onder de alternatieve geneeswijze. Ja. En dat wordt, uh, ja, de verzekeraars zijn een beetje streng geworden, dus ik kan uh, niet zeggen dat alle verzekeraars de behandelingen vergoeden. Uh, maar als je aanvullend verzekerd bent, dan... Uh, Is dat meestal uh, zo? Ja. Meestal wel zo, ja. ja. Nou, dan ga je verhuizen naar de Grote Krocht. Uh, ja, ja, Shanna, die is er niet meer de schoenmaker. En uh, volgens nee. mij is dat een mooi diep uh, pand ook... waar je best ja. uh, veel mee kan. Uh, maar ja, je, je zult uh, tijd moeten hebben om dat uh, te gaan inrichten daar. Wanneer uh, zou dat klaar zijn? Nou, ik zou je zeggen, ik krijg vandaag om 12 uur de sleutel. Spannend. En uh, Dat is altijd uh, heel spannend. En ik ben ook uh, heel blij met mijn nieuwe huurbaas... want dat is een... Uh, hele aardige man, waar ik goed mee door een deur kan. Die geeft me ook alle ruimte om uh, de tijd te nemen om het te verbouwen en uh, helemaal naar mijn zin te maken. En dan is het de bedoeling dat ik uh, 1 september uh, overgaan naar de Grote Krocht. Nou, dat, dat wordt een spannende een hele spannende maand voor je met uh, de verbouwing ja. en de verhuizing. Ja. Maar je blijft ondertussen gewoon open op de zeestraat. Ik blijf uh, ondertussen gewoon uh, open op de zeestraat. Ja. En... Uh, ja, ik probeer dat uh, uh, in goede harmonie zo over te zetten... dat ik 1 september met een frisse start op de grote kroch nummer 23... Uh, kan beginnen. Dus, uh, ja. Kan beginnen. Nou, ja, ja uh, ik, ik ga je heel veel sterkte en succes wensen... met uh, de verbouwing en met de verhuizing. Uh, uh, ik, ik denk dat als mensen geïnteresseerd zijn... dan uh, weten ze je te vinden. Bovenaan de zeestraat, als je naar beneden loopt... dan is het aan de rechterkant naast de... Stationstraat, dus uh, informatie... al daar te verkrijgen. Dankjewel. Ik wens jou... Uh, een fijne dag nog. Informatie. En uh, als je helemaal klaar bent... Uh, op de uh, grote Krocht, dan uh, kom ik vast even kijken bij je. Hartstikke leuk. Gezellig. Goed zo. Dankjewel. Ja, ik, wij gaan... Uh, even muziek luisteren en daarna ga ik... eventjes de informatie over vandaag geven. En dan gaan we met Erik Weijers praten. Van het circuit. Close your eyes and you'll find When the rhythm takes over your mind Time, any place, anywhere, there's a magical world. Ja, dit was Danny Williams met Dancing Easy. Uh, even om uh, onze haperende start van vandaag goed te maken. Wij hebben zometeen aan de telefoon Erik Weijers van het circuit. En daarna spreken we met Brigitte van Eijig van het Wapen van Zandvoort. En dan een pauze. En na de pauze hebben we Martijn Moes van uh, het Casino. En de autodirecteur van het Pluspunt Albert Rechterschot... En we eindigen met Peter Tromp. En nou, Peter Tromp, dat weet u, dat gaat in ieder geval over het dorp. Goed, um, ik heb nu uh, trouwens even... De techniek vandaag is in handen van Pingroof. De, de muziek is samengesteld door Koordraaier. De redactie deze week was van Gert van Kuik. En mijn naam is Irene de Jager. Dus, we gaan nu praten met Erik Weijers van het circuit. Goedemorgen, Goedemorgen. Erik. Goedemorgen. Ja. ja, ik zag je gisteren op het circuit uh, rond... Rijden, er is allerlei ja. activiteiten weer op dit ogenblik. En wat fijn om te zien dat er weer van alles gebeurt daar. Ja, gelukkig wel. Het uh, is natuurlijk al een tijdje aan de gang hè, dat, dat er weer gereden wordt op het circuit. Eigenlijk al vanaf uh, half mei. Ja. Uh, maar het waren toen uh, overzakelijk uh, trainingsdagen en trackdays. Uh, echt gereest mocht er nog niet tot, uh, tot 1 juli. Ja. Uh, en eigenlijk was het uh, dat het na 1 juli wel werd toegestaan ook al een verrassing. Want eerder was gezegd dat uh, tot 1 september geen, uh, geen wedstrijden zouden mogen worden gehouden. Uh, dan moet je natuurlijk toch als er 1 juli weer wordt moet je toch weer gaan schakelen. Want uh, ja, heel veel evenementen waren natuurlijk al verplaatst. Of geannuleerd later dit jaar of helemaal uh, van de kalender geschrapt uh, maar dit weekend uh, ja eigenlijk uh, dan uh, voor het eerst dat we uh, ja zeg maar de nationale kampioenschappen uh, voor het amateur autosport in Nederland ja dat die hun eerste wedstrijden van dit jaar uh, rijden ja. uh, normaal doen, normaal doen ze dat een beetje eind maar begin april rond Pazen en uh, ja, dat is dan nu, uh, nu pas uh, uh, op uh, het eerste weekend van augustus dat ze hun eerste races hebben. Maar het is heel fijn om iedereen weer te zien. Uh, ja, het is voor heel veel mensen natuurlijk ook voor de eerste ze echt wedstrijden op het uh, vernieuwde circuit kunnen rijden. Ja. En uh, ja, iedereen is blij dat het weer een beetje begint. Ja, ze zijn allemaal blije gezichten op het circuit te zien uh, daar. En uh, ja, ook, ook heerlijk het geluid weer van het circuit ouderwets uh, zou ik haast bijna ja, zeggen. Ja ja ja, ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat is dit weekend. Uh, wat uh, zit er uh, uh, zeg maar de komende weken in de planning? Uh, nou, uh, qua raceactiviteiten hebben we eigenlijk pas over drie weken hebben we dan weer een, uh, weer een weekend... Uh, is vergelijkbaar met, uh, met de klassen die dit weekend zijn, aangevuld met uh, ook een aantal echte officiële Nederlandse kampioenschappen, hè. onder andere de Supercar Challenge, de Ford Fiesta Cup en de Mazda MX-5 Cup. Uh, die komen erbij en dan uh, hebben we het eerste weekend september natuurlijk de historic Grand Prix. Ja. Nou, die, is nooit, uh, die is eigenlijk nooit uh, van de kalender geweest, hè? Of, uh, omdat we, ja, dat het al na september, 1 september gepland was. Uh, het wordt wel een beetje een ander evenement dan, dan, dan de afgelopen jaren. Uh, ja, we mogen natuurlijk wel wat publiek toelaten, maar in beperkte mate. Uh, uh, he, ook uh, bepaalde zaken die we altijd organiseren met een podium. Uh, en natuurlijk de parade naar Zandvoort, naar het centrum Ja, Dat gaat allemaal niet plaatsvinden. Want, ja, dat is... ja, wel jammer ja, hoor. <laughs> uh, dat er te veel mensen dicht bij ja. elkaar gaan staan, ja, dat is echt heel jammer. Um, en wij vinden het altijd heel leuk om te organiseren natuurlijk. Uh, we weten ook dat, dat heel Zandvoort daar eigenlijk ook van geniet. Uh, dat het gewoon een geweldige avond is. En, uh, en de deelnemers vinden het ook heel erg jammer. Hè? Want al die, die ja die, van name die buitenlanders, ja, die kijken er ook naar uit altijd om uh, of zelf mee te rijden. Of in ieder geval ook langs de weg te gaan staan als, als die ouders door het dorp rijden. Ja, dat zit er helaas niet in. Maar ja... Uh, nee. Ja, je moet, we moeten concessies doen en uh, ja dit uh, dit is er één van. Heeft dat ook gevolgen voor het aantal deelnemers dit jaar? Van de... Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Nee, dat er was natuurlijk ook wel een tijdje onzeker nog, en met name of de deelnemers uit Engeland, en dat zijn toch wel grote aantallen met dat evenement, of die weer vrij naar naar zeg maar naar het vasteland konden reizen, omdat ze eerst twee weken in quarantaine moesten als ze weer terug wilden. Want dat maakt het natuurlijk dan wel erg gecompliceerd als je een weekendje gaat reizen. Ja. Maar die regels zijn inmiddels versoepeld, dus die Engelsen kunnen allemaal komen. We staan ook echt letterlijk te trappelen om deze kant te komen. Want uh, ja, die mensen hebben ook gewoon natuurlijk nog weinig gereden dit jaar. En uh, ja, willen gewoon ook weer uitje hebben. En die willen het nieuwe Cyclean van Zandvoort natuurlijk gewoon gaan, gaan uitproberen. Maar um, uh, ja, er dat, dat wordt qua deelnemers eigenlijk uh, minimaal net zo druk als, als jaar, vorig jaar. Misschien nog wel iets drukker zelfs. Alleen ja, de beperking die we hebben voor onszelf is met name natuurlijk gewoon in het publiek wat we toe kunnen laten. Ja, dat kan niet onbeperkt zijn. Dus geen aantallen van 10.000, 15 15.000 mensen per dag die we het afgelopen jaren gewend zijn. Dat, dat zal een stuk minder zijn. Ja, zoals zo'n weekend als dit, kunnen mensen gewoon naar het circuit toegaan of moeten ze bij de ingang... Uh... Ja, dit, weekend, dit weekend is het circuit gewoon, gewoon toegankelijk, vrij. Dus als mensen even willen kijken. Ik zou zeggen ja, wandel even naar het circuit of stap op de fiets. Ja. En kijk even rond. Hè? Dan, uh, dan kun je gewoon rijden. Het is, het is uh, heel gemoedelijk. En het is zo qua opkomst van het publiek. Is het uh, gewoon vrij rustig. Het is meer een, een, een race een deelnemers evenement. Dus als mensen even willen kijken. Hoe het circuit er nu bij? is, dus ze zijn van harte welkom. Ja. Ik zag ook uh, bij de inschrijving uh, en bij de keuring gisteren. Dat uh, er keurig met schermen gewerkt wordt. Hè? De, de, de inschrijftafels. Daar uh, zit een, een, een plastic scherm voor, dus daar wordt uh, netjes uh, aangehouden. Mensen houden ook best wel netjes afstand van elkaar. Dus zijn er verder nog andere dingen die heel ingrijpend anders zijn nu uh, de corona er is? Uh, nou ja, je grapt het net al een beetje aan. Hè. Je houdt natuurlijk met alle uh, zaken waar we normaal, bij, ja, wij normaal geen rekening mee houden dat dus je dicht bij elkaar staat. Dat probeer je nu zo goed mogelijk te organiseren. Het uh, scherm inderdaad bij de inschrijving er worden ook al heel veel administratieve handelingen eh, die vroeger hier fysiek op het eh, op het terrein plaatsvonden, die vinden nu eigenlijk digitaal plaats, van tevoren al. Dus dat je mensen elkaar niet hoeven te zien. Nee. Uh, nou, hè, we zorgen ook bij de toiletten uh, uiteraard hè, dat gewoon uh, de capaciteit dusdanig is ingezet. Dat mensen ook niet te dicht bij elkaar komen. Overstanders de streep op te voeren. Ja, eigenlijk zoals je dat in heel Nederland nu tegenwoordig ziet. Hè, ook daar zijn wij helemaal op ingericht. Ook de van de. Binnen dan de helft dan van de stoeltjes op de tribune zijn maar beschikbaar. Uh, dat mensen ook niet meer daar bij elkaar kunnen gaan zitten. Dus ja, dat is uh, volop... Uh, ja, -probeer op ingespeeld. Ja. ja. ja. Hey, en uh, Gisteren was het natuurlijk smoordruk en alles zat vast en vol. En er kon niemand meer naar antwoord komen. Heeft dat ook nog problemen opgeleverd voor de mensen die richting het circuit wilden gaan? Nou, voor de deelnemers? Nou, de deelnemers die gisteren gereden hebben, die, uh, die waren natuurlijk allemaal eigenlijk al uh, vroeg, hè. sommige al donderdagavond. Um, er waren natuurlijk ook wel weer deelnemers die, ja, die gisteren aan het eind van de dag naar Zandvoel kwamen om vandaag en morgen mee te doen. Uh, daar hebben we wel wat van gehoord dat ze toen echt de wegen afgesloten waren, dat die niet verder konden. Maar gelukkig hebben we natuurlijk wel goed contact ook met, met de politie. Uh, en, hebben we, uh, en we hebben ook uh, gezegd, nou we mensen die voor het spieke komen met, met, met, met een vrachtwagen, met een, trainen, met een auto, die laten we doorrijden. En ja. uh, dat is ook in veel gevallen ook gewoon echt gebeurd. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, ja, is daar ook weer gewoon een goede uh, goed overleg geweest. En uh, zijn er geen grote problemen geweest uh, dat is fijn om te horen, want ik heb gisteren wel ook begrepen... dat er zelfs bewoners van Zandvoort niet uh, naar Zandvoort konden komen... en die tegengehouden werden. Nou daar, nee, nou, daar zal het laatste woord niet over gezegd zijn, denk ik. Nee, dat nee, nee, dat, nee, dat nee, kan nee, natuurlijk dat... niet dat heb ik ook gehoord van een aantal deelnemers die op een gegeven moment niet verder kwamen ik denk dat dat ook wel even gebeurt nou, misschien is dat maar, misschien het in het begin van de hectiek van de afsluiting geweest ja. laten we het helemaal voor elkaar dat daar is, denk ik ook alweer wat soepeler mee omgaat maar ja, je, je kan natuurlijk net slecht treffen ja. dat je dan niet verder komt, en ik begrijp dat dat heel veel frustratie geeft, maar ja, ja. Uh, ik, uh, ja, uh, bedoel, ik ben niet van de politie natuurlijk en ik, ben, ik heb er helemaal niks mee te maken verder maar ik, ja, weet je, iedereen moet zich toch beseffen dat dit een uitzonderlijke uh, situatie Zeker. is uh, en, Zeker. En dat er maatregelen genomen moeten worden ja, en dan kun je het net even slecht hebben dat, uh, uh, uh, dat jij tegengehouden wordt maar ja, dat, uh, dat is helemaal zo het is zo nou uh, Erik, uh, wij hopen dat het uh, vandaag en uh, is het morgen ook nog? Ja, ja. Vandaag en morgen um, uh, ja. het weer blijft zoals het altijd is. Ja, het is, het is best, uh, de temperatuur is goed inderdaad. Vandaag, uh, iets minder zon dan gisteren. Ja. Gisteren was het wel erg warm. En met name ook voor al onze vrijwilligers langs de baan. Uh, die hebben de hele dag natuurlijk in de zon gestaan. Het uh, uh, staf lachen, dat was best wel een proeving. Ja, dat was een pittige. Ja, maar ja. goed, ze hebben het allemaal al heel goed doorstaan. Dus dat is uh, ook een compliment voor die mensen. En, en het zijn natuurlijk ook rotten in het vak. Hè? Die weten echt wel, die kennen de klappen van de zweep. Dus uh, Absoluut, ja, die oh, weten dat, het. Dat zeker weten, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Goed, nou, fijn weekend nog. En uh, graag tot een volgende keer. En wij gaan luisteren naar muziek. En volgens mij is dat Twist and Shout van... Of we die gaan die anderen doen. Claudio Capello Pluo. Capitaal. Sans personne, sans repère, sans boussole solitaire. J'pensais avoir les pieds sur terre, mais j'ai le mal de mer. Ici, si tout me pompe l'air, J'ai trouve, j'ai besoin d'air. Lui, changer d'atmosphère, mais dites-moi comment faire. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi, j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Mange écrire des poëns pour leur montrer qu'on ne peut pas donner Plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever Plus haut, plus haut, le temps d'un instant se lever plus, plus, plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever Plus haut, plus haut, le temps d'un instant se lever Pour redonner de la lumière, je ferai partie des...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 Capitaine, pour nous guider. Moi des poèmes pour la qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour la montrer qu'on peut pardonner. Plus long, plus long. Aan de telefoon Brigitte van Eich. Hallo. Hi Brigitte. Nou, Hi. Je, bent, je bent een hot item in het dorp en ook in ja, de krant deze week. <laughs> ja, dat zag ik ook. Ja, ja heel bijzonder. Nou, fantastisch ja. toch? Die uh, eerste, voor de prijs die je hebt ontvangen, uh, de eerste Pride at the Beach Business Award. Nou, ja, super. Heel ja, mooi. Ik... En je was echt verrast, hè? Ja, ik, want ik dacht dat ik daar, uh, ik dacht dat ik naar de studio moest komen om, uh, om uh, nog even de bingo en de barbecue uh, te promoten. Dus ik had al helemaal niet, niet geslapen. Omdat ik dacht, van, hoe kan ik nou op een beetje normale manier en niet op mijn manier zeggen dat het al vol is en dat niemand mag komen. Weet je ja, ja, ja, ja, ja. Dus, nou ja, goed. Nou ja, dus het is eigenlijk. helemaal goed gekomen. Prachtig. Leuk, mooi dat je die prijzen ontvangen hebt en verdient ook. Want uh, je hebt hard gewerkt uh, de laatste jaren voor de Pride. Dus uh, nou, dat is nu uh, zeg maar bevestigd. Ja, super lief. Ja, hartstikke goed. Nou, en dan het open podium en een terras op het Gasthuisplein. Ik ja. denk dat er een kleine droom waar wordt. Ja, nou ja, nou ja uh, dat terras, die terrasverruiming dat hadden we natuurlijk de andere kant op gezegd, gezet. En uh, in eerste instantie. En toen zeiden we al wel al meer, meer mensen, waarom gewoon niet de andere kant op? Gezien? Ja, dan uh, zitten we met die parkeerplaatsen en zo. En, uh, maar goed, in samenwerking met, met Helio ook. even uh, um, even om de tafel gaan zitten van hé hey, kunnen we dit uh, samen oppakken dat we gewoon het gastenplein helemaal wat aantrekkelijker maken want ook het is natuurlijk het is overal best vol en druk ja. alleen al om te lopen dus leek het ons handig als mensen ook wisten dat ze zeg maar van strand naar centrum uh, ook over het gastenplein kunnen lopen en van het centrum naar het strand ook over het gastenplein kunnen lopen Maar ja dan moet je wel zorgen dat ze het zien ja nou, dus, uh, dus een beetje de loop erin te krijgen om uh, ook uh, de drukte nu met die uh, corona uh, te verspreiden, zeg maar. Dat was, uh, dat was eigenlijk het, ja. Het verhaal. Ja. Goed, maar het is dus de bedoeling dat je van donderdag tot en met zondag uh, daar een podium gaat neerzetten. En, en ja. dat podium komt dan te staan op uh, de parkeerplekken of hoe moet ik me dat uh, voorstellen? Eh... Uh... Ja, wij, wij, zeg maar, tegen de betonnen rand die daar zit, op die parkeerplekken, ja. en daar, daar rondom zit het terras van ons, en um, um, ja, er komt een klein podium te staan, het is, uh, het is, het is, het is geen groot uh, geweld met, uh, met licht en geluid natuurlijk, want dat, dat, dat is niet... De... Nee, dat hoeft niet. En iedereen kan zich bij het wapen ja, het aanmelden het en dan gewoon, ja. Vanwege de regels ook, weet je wel, willen we willen wel een planning houden. Dat we ook weten wat er op het podium komt, omdat we natuurlijk uh, binnen, binnen de perken moeten houden. En, uh, dus, uh, dus dat gaan we doen. Ja. Zijn er al mensen die zich gemeld hebben om iets nee. te gaan doen? Twee. Dus we willen nog wel wat aanmeldingen hebben. Ja. We hebben, kijk, de zondagmiddagmuziek is geregeld. Die wordt sowieso geregeld door het Wapen. Zondagmiddag is er dus elke zondagmiddag. is er muziek van vijf tot 8. Maar dat is niet echt een open podium. Dat is gewoon akoestisch. Uh, uh, Stingers-songwriters hebben we. aanstaande zondag hebben we. Uh, een akoestisch uh, trio. Um, die. Um, her en der zo tussen het publiek wat liedjes gaat zingen. En. Um, dus, dus zondagmiddagen die, die worden dus ingevuld door ons en dan, en dan willen we... En dan die andere dagen, dan kunnen mensen ja. zeg maar zelf ja. kiezen van welke dag ze ja. kunnen gaan uh, komen. En, en met het, uh, het museum samen doen jullie dit? En, en hoe moet ik me dat voorstellen dat het museum daarbij betrokken wordt? Um, nou, we hadden, we, we hadden zeg maar. Um, we hebben de zaterdagmiddag voor de junioren bestempeld. En de zondagochtend voor de senioren. En dan zouden we ook graag uh, zeg maar een, een combinatie. Dus misschien dat wij zelf het entertainment regelen dan. Maar we zouden graag een combinatie. Vooral voor senioren. Omdat die eigenlijk uh, uh, niet graag de deur uitgaan. Dus niet echt ruimte hebben. Nee. Uh, uh, maar, maar wel iets willen doen. En dan zouden we ze gewoon graag een plek op het plein bieden. Daar is wel de ruimte en dan kunnen ze ook een museum bezoeken. In die combinatie moet je dat voorzien. Ja, en dan hebben ze het museum bezocht... en dan kunnen ze daarna lekker een kopje... Ja, lekker een appelappataartje of, of een kopje koffie of zo. Of, en dan gebeurt er ook nog wat op het plein. Ja, wat grappig ja. hè, dat, dat er dan zo... of grappig zeg maar, niet grappig natuurlijk... dat er zoiets moet gebeuren om dan toch die ruimte te krijgen... die jullie zo graag willen hebben daar op dat plein. Ja, dat klopt wel wat je zegt, maar... Uh, nu, nu is die kans er omdat we dat mogen gebruiken en vrij van de ja. van, vrij van de overige belastingen en zo anders is het ook absoluut niet niet haalbaar omdat we om dat uh, stuk uh, te exporteren bijteneel. zeg maar ja. Nee. Ja. En, en dus is het, het is wel mooi dat die kans er nu is ja, en, en als dat nou een. Uh, stel je voor dat, dat dit gewoon uh, bevalt hè, en dat het voor iedereen uh, positief uitwerkt. Zou het dan een mogelijkheid zijn dat dit dan wel zeg maar, doorgaat? Want als mensen eenmaal die, dat plein gevonden hebben. dan zou het natuurlijk wel drukker kunnen blijven. Tuurlijk, ja, zeker. Dat zou kunnen. Um, dat is afwachten. Maar het moet natuurlijk wel uh, financieel uh, te behappen zijn. Ja. En uh, kijk, uh, dat is natuurlijk dan de, dan de vraag. En, en de ingang van het museum zit natuurlijk om het hoekje. Zou ja. er dan een mogelijkheid zijn om die ingang aan die voorkant uh, te maken? Dus zeg maar op het plein zelf? Uh, dat zou je... kunnen, maar ik weet niet of dat een, of of een, uh, uh, een meerwaarde is. Nee. Want, dat weet ik niet. Want in principe komen ze toch vanaf uh, uh, Kleine Krocht. Ja. Dus zien ze dat, die ingang als, van het museum als eerste. En hoe lang gaat dit duren? Hoe lang mag dit, het? Om het maar zo nou, te dit, is, dit is gewoon tot eind augustus. Want uh, de proef met de verruiming van, uh, van de terrassen en zo, zeg maar, dat was in principe tot 1 september. Ja. Ik, weet niet of dat er, ik weet niet eens of dat nog verlengd gaat worden. Of dat er nog wat aanveranderd gaat worden. Dat weet ik helemaal niet. Maar de proef met die vergrote terrassen is sowieso tot 1 september. Dus dit kan dit dat wij doen. Ja, ja het is gewoon de laatste, laatste weekenden van augustus gaan we mooi nog even een leuk programma neerzetten zelf. En, en, uh, en een beetje vermaak voor uh, het publiek. In een beetje intieme sfeer, want we moeten natuurlijk allemaal zitten. Dus het zijn niet heel veel mensen die er terecht kunnen. Nee. Nou ja, maar dat is maar prima. Dat, is bedoel, dat Dat is ook, en, en jij zegt dat terecht natuurlijk, met name senioren... Uh, ...die toch iets voorzichtiger zijn uh, ja. in, in hun uh, nou ja, contact met andere mensen, als ik het zo mag zeggen. En ja. als je daar dan de ruimte voor kan creëren, dat is natuurlijk prachtig. Ja, nou, dat de... is dus ook zo. Aan ja. uh, die kant is gewoon echt ruimte zat. Er was, al, er was sowieso al ruimte zat. En uh, ik, ik merk ook wel dat ze dat toch wel echt... Kijk, het, ze, vinden het, ze waarderen het heel erg, mensen, gasten, of ze vinden het vreselijk. Nou, ja... Maar degene die het waarderen, dan denk ik ja, dan heb je tenminste een plekje om te gaan. Ja, zeker. Dat ja, nog? Ja, en het wordt dan ook nog een klein beetje mooier gemaakt. Nieuwe bloembakken komen er te staan. Nee, die hangen panelen. er al? Bloembakken hangen er al. Ja, oh, die zijn er al. En, en ja, de panelen die... waarop geëxposeerd kan worden? Die zijn in, in de maak. Oké. Okay. En wat, wat moet ik me daarbij voorstellen uh, met exposeren? Uh, nou, daar komen. Uh, dat, dat zijn van die. Van die nu komen er. ...platen op van uh, Oud-Zandvoort, mooie uh, dingen, weet je wel. Van maar van. daar weet Haley meer van, dus ja. uh, daar zal je toch echt Haley voor willen. Okay. Oké, nou, dat is wel een idee. Dan gaan we Haley misschien volgende week vragen... ...of dat zij daar ja. nog iets uh, extra's over wil uh, vertellen. Ja. Nou, hartstikke mooi. Uh, ik ben blij dat, uh, dat dit uh, tot stand komt. Uh, voor het dorp uh, is het denk ik best belangrijk... Het Gasthuisplein was een klein beetje een soort plekje wat toch een beetje naar achteren bleef. Terwijl dat toch terecht uh, een van de mooiste plekjes van Zandvoort is. Dus ja, uh, ja. nou, hartstikke ja. goed. Wij, nou, okay. uh, wij wensen je succes. Dankjewel. En, uh, wij spreken elkaar vast uh, weer gauw en uh, maak wat moois daar op het plein van. Dat gaan we doen, dankjewel iedereen. Goed, toch? Oké. Okay. Wij... Doei. Doei. Dag. We hebben nu muziek klaar en dan ga ik na de muziek ga ik de agenda even doornemen. Dus de muziek wat we nu hebben is uh, Chaka Demou. Y... Nou, ingewikkeld. In ieder geval Christian shout. Was uh, twist en shout. Um, nou, ik heb even wat tijd over. Uh, ik hoop uh, trouwens, ik heb uh, gebeld met uh, een wethouder om uh, te vragen of dat hij wil reageren op de drukte die er gisteren is geweest in het dorp. En uh, met name. Het probleem dat er zandvoorters waren die dus niet het dorp in konden komen... die werden tegengehouden en uh, mochten echt niet verder. En nou, Dat was voor sommige mensen echt wel uh, heel naar... want die moesten hun auto laten staan en vervolgens uh, lopend richting het dorp. Nou, Dat uh, moet denk ik wel voorkomen worden de volgende keer. Goed, ik uh, ga nu de evenementenkalender even met u doornemen. Wij hebben uh, op uh, 5, 10 en 11 augustus uh, afhankelijk van het weer een strandfeest... Dat is het 538 Strandfeest. Uh, nou, dat wordt georganiseerd. Even kijken. Um, dat is rond bij het Strandpaviljoen Safari Lodge. Is dat? En afhankelijk inderdaad van het weer. En de optredens zullen geheel volgens de regels van het RIVM verlopen. Nou, dat is mooi dat ze dat er nog even bij zeggen. Dan is er weer een hippie-markt. De Hippie Boulevard Zandvoort. Wekelijks op vrijdag is het weer terug in Zandvoort. Vijf vrijdagen achter elkaar. Alleen bij mooi weer uiteraard. Als het regent, heeft het niet zo heel erg veel zin. Het, het is een aangepaste locatie met minder stands per week. En uiteraard is dat in verband met de corona. Uh, houd je als bezoeker ook aan de anderhalve meter als je daar naartoe gaat. En dan kunnen we met z'n allen weer gewoon genieten van deze leuke markt. Um, dan hebben we een wandelpark het wandelpark Caprera, dat is 40 hectare grond... en het ligt aan de flanken bij het kopje van Bloemendaal. En daar kun je wandelen. En je kunt het hele jaar uiteraard wandelingen maken met of zonder hond. Uh, je kunt er een dagkaart kopen, dat kost 1 euro per persoon... en kan betaald worden aan het kassahuisje. En honden mogen ook mee, tegen betaling uiteraard. En de opbrengst van de wandelkaarten wordt gebruikt... om het park te beheren en te onderhouden. Dat is wel even mooi om te weten... Dan is er het Elswoud Theater op 8 augustus om 10 uur. Dan, uh, dan zoeken ze kinderen die mee willen doen aan een toneelstuk. En het toneelstuk, dat is uh, het toneelstuk van de trotse Toejoe de Draak. Van het paleis van de keizer van Vuurland. Nou, dat is wel weer heel bijzonder. Um, als je dat zou willen, dan... Kun je Even kijken hoor. Ik moet even zien hoe men zich daar kan aanmelden. Nou, Dat wordt dus niet uh, gemeld. Maar als je gaat naar het theater Elswoud uh, op internet. Dan zul je ongetwijfeld daar kunnen vinden hoe je je kunt aanmelden voor dit verhaal. Dan hebben we het Zandvoortsmuseum. Die organiseren historische wandelingen. Uh, u kunt zien wanneer die wandelingen plaatsvinden op hetzandvoortsmuseum.nl slash museum slash wandelingen. Uh, het zijn uh, dorpswandelingen die starten bij het Zandvoortsmuseum. Er is een gids die met u meeloopt en die vertelt over de geschiedenis van Zandvoort. En voor of achteraf kunt u meteen een kijkje nemen in het museum uiteraard. Waar tot en met 6 september de tentoonstelling staat... Magic Moments of de Formule 1 Zandvoort. En er zijn ook wandelingen die starten bij de Amsterdamse waterleidingduinen... op de Zandvoortslaan. Dus uh, daar kunt u zich uiteraard ook nog melden. Nou, dit even genoeg over de evenementen van dit ogenblik. Ik hoop nog steeds dat de wethouder mij gaat bellen hier in de studio. Bij deze een oproep aan de wethouder. Hij weet wie het is. En wij gaan maar muziek draaien tot die tijd. En dan zie ik u mits er een telefoon komt straks terug naar het journaal. Tot straks. Dit waren de Doobie Brothers met Long Train Running. Ja, uh, ik hoopte nog uh, op een contact. Maar ik vrees dat dat niet gaat lukken. En uh, dan gaan we tot 12 uur muziek draaien. We draaien Gert Wilden met Crafty Party. En dan hoort u mij straks na het nieuws. Tot straks. 106.9 straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Lieselot Thomasen met het NOS Journaal. Het Belgische moederbedrijf achter de modeketen Steps, Miss Etam en... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van...